8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Meegens. CDA-leider Buma opent aanval op VVD. Onderzoeksinstituten willen studie naar geweld in Nederlands-Indië... en Mammut Kerkhof ontdekt in Servische Kolenmijn. CDA-leider Van Haarsma Buma heeft hard uitgehaald naar de VVD. Premier Rutte moet volgens het CDA het hele verhaal vertellen... over ontwikkelingssamenwerking. De VVD wil fors bezuinigen op de hulp aan het buitenland, maar volgens de CDA-leider moeten ook de voordelen voor Nederland worden vermeld. Op een partijbijeenkomst omschreef Buma de VVD als een namaak-PVV die slecht is voor werkgelegenheid, gezinnen en de samenleving. Ook over Europa vertelt Rutte volgens de CDA-leider niet het hele verhaal. Wees eerlijk, Europa, dat zijn onze banen, zei Buma in Amsterdam tegen zijn achterban. Wereldleiders op de G20-top in Mexico roepen Europa op alle nodige stappen te zetten om de economische crisis te bestrijden. Dat staat volgens het persbureau Reuters in een conceptverklaring. De economische crisis is het hoofdthema op de top, waar de Europese leiders vooral willen laten weten dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Maar voorzitter Barroso van de Europese Commissie zei dat ze niet naar Mexico zijn gekomen om zich de les te laten lezen. Persbureau EP zegt dat er vandaag een verklaring komt... waarin daarin zou staan dat vooral de sterke Europese landen moeten investeren... en banen moeten creëren om de economie weer op gang te krijgen. Drie onderzoeksinstituten willen een nieuwe studie... naar het militaire optreden van Nederland in voormalig Nederlands-Indië... eind jaren 40. In de Volkskrant pleiten ze voor een onderzoek... dat meer inzicht geeft in het soort oorlog dat werd gevoerd. Ook moet de vraag worden beantwoord waarom en hoe mensen wreedheden begingen. Verder moet er helderheid komen over het aantal slachtoffers. Volgens de organisaties is het essentieel dat ook Indonesische archieven worden geraadpleegd. De drie organisaties zijn het NIOD, het Instituut voor Militaire Historie en het Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Minister Van Bijsterveld onderzoekt of jongeren tot 23 jaar die geen diploma hebben weer naar school kunnen worden gestuurd. Nu moeten jongeren tot hun achttiende verplicht naar school... als ze nog geen VWO, HAVO of MBO-diploma niveau 2 hebben. Als ze achttien worden, mogen ze met hun opleiding stoppen. Van Bijsterveld overweegt de leeftijdsgrens te verhogen. Dat doet ze op verzoek van de gemeente Rotterdam... die jongeren bij wijze van experiment... tot hun 23 e weer naar school wil kunnen sturen. Premier Ponta van Roemenië wordt beschuldigd van plagiaat... en zou in 2003 zeker de helft van zijn juridisch proefschrift hebben overgenomen... zegt een anonieme tipgever in het wetenschappelijk tijdschrift Science. Ponta spreekt de beschuldiging tegen... en zegt dat hij slachtoffer is van een hetsen van president Basescu. De twee zijn politieke tegenstanders... en kunnen het onder meer niet eens worden... over wie van hen Roemenië vertegenwoordigt op Europese toppen. Vorige maand stapte de minister van Onderwijs al op... naar beschuldigingen van plagiaat. De Canadese pornoacteur die een Chinese student zou hebben verminkt en vermoord... is terug in Canada. Gisteravond werd hij door Duitsland op een militair vliegtuig gezet... en vannacht kwam hij aan. Luca Rocco McNotta zou zijn Chinese vriend hebben vermoord... en daarna in stukken hebben gehakt... en stuurde lichaamsdelen naar twee politieke partijen en naar twee scholen. McNotta filmde zijn daad en zette de video op internet. Die werd twee weken geleden opgepakt in Berlijn. In Alkmaar heeft een man bij het politiebureau 32 ruiten ingegooid. Hij was gisteravond vrijgelaten, maar was zo kwaad over de gang van zaken... dat hij terugkwam en met stenen ruiten ingooide. Volgens de politie zat de man niet voor een misdrijf of overtreding vast... maar in het kader van hulpverlening. De man was boos omdat hij het gevoel had... dat hij tussen wal en schip was geraakt bij verschillende instanties. Niet alle ruiten van het politiebureau in Alkmaar zijn gesneuveld. De man is opgepakt en zit opnieuw vast. Wetenschappers zeggen in Servië toevallig een mammoetkerkhof te hebben gevonden. In een koolmijn liggen zeker zeven, misschien wel twintig skeletten van de olifantachtige. Zelden werden zoveel resten van mammoeten bij elkaar gevonden. Door de hevige regenval de laatste tijd kwamen de skeletten bloot te liggen in de mijn. Een van de onderzoekers noemt de vondst een wereldsensatie. De wetenschappers weten niet waarom al de dieren op één plek zijn doodgegaan. Mogelijk is de kudde getroffen door een catastrofe en stierven de dieren tegelijkertijd. Spanje en Italië hebben zich gisteravond geplaatst voor de kwartfinales van het EK-voetbal. Spanje werd groepswinnaar door de 1-0-overwinning op Kroatië. En de Italianen eindigden op de tweede plek. Ze wonnen met 2-0 van Ierland. Het weer, eerst veel zon, later ontstaan stapelwolken. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking. En dan kan in Limburg wat regen vallen voor tussen de 18 en 22 graden. Morgen weinig verandering. Aan Wb, Verkeersinformatie, de ochtendspits pakt een stuk minder druk uit dan gebruikelijk. In totaal 106 kilometer. Normaal gesproken op dit tijdstip moeten we op de 180 kilometer komen. Van de files die er wel staan, staan de meeste in Utrecht, in de regio Utrecht ook, in het zuiden van het land. Probleem bij Rotterdam op de A15, daar is de Botlektunnel dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... voor knopend Benelux 4 kilometer. Op die A15 zelf vanuit Rotterdam naar Europoort... tussen knopend Vaanplein en de Botlektunnel 8 kilometer. Zijn nu druk bezig van Rijkswaterstaat om de reisschokken daar schoon te maken. Het beste is om om te rijden via de Botlekbrug. Verder nog een aanrijding op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar staat tussen een Asten en Gelder op 4 kilometer...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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Op de G20 in Mexico krijgt Europa de wacht aangezegd... om de crisis nou eens goed aan te pakken. Volgens bondskanselier Merkel moet dat beginnen bij Griekenland... dat de afspraken moet nakomen. We moeten daarop zetten dat Griekenland zijn verplichtingen einhelt. Onderzoeksinstituten pleiten voor een nieuw uitgebreid onderzoek... naar de Nederlandse militaire acties in voormalig Nederlands-Indië. We spreken zo de directeur van een van die instituten. En in de aanloop naar de verkiezingen in september... lijkt de liefde tussen CDA en VVD danig bekoeld. De VVD heeft last van twee gezichten nu de verkiezingen voor de deur staan. Ontpopt de partij zich tot een light versie, lichte versie van de PVV... Deze ferme taal komt van niemand minder dan de lijsttrekker van het CDA. Siebrand van Haarsma Buma. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ziet u deze dubbele moraal vooral bij de VVD? Nou, ik zie uh, de afgelopen weken. Als het gaat om Europa, Mark Rutte en Nederland eh, met een vies gezicht over Europa praten. Maar binnen Europa toch achteraan meehobbelen. Nou, wat wij moeten doen voor onze banen, voor onze gezinnen, dat is dat wij vooraan lopen in Europa. We moeten erkennen dat we ons geld verdienen in Europa. En dat betekent dus meedoen met bondskanselier Merkel als het gaat om het versterken van Europa. Dus op weg, meneer Buhmann, naar een politieke unie, soevereiniteit inleveren? Nou, uh, wat soevereiniteit inleveren betreft... zeg ik ook het volgende het afgelopen jaar... en dat is eigenlijk begonnen in uh, september... hebben we heel veel mogelijkheden aan Europa gegeven... om te zorgen dat landen zich nou eens echt aan begrotingsafspraken gaan houden. Het Griekenland hebben we problemen mee. We hebben problemen met heel veel landen in het zuiden. Je moet gewoon erkennen dat er het afgelopen jaar... soevereiniteit is overgedragen aan de Europese Commissie. En dan zeg ik, wees dan ook precies... Zeg dat dan ook. Want ja. we hebben dat gedaan en dat is maar goed ook. Want als we dat niet doen, gaan landen nog veel meer buiten de Europese regels lopen. Dus we hebben dat al gedaan en we zien ook achteraf gekeken dat het nodig was. En dat was het afgelopen jaar zo en dat vind ik ontzettend belangrijk dat wij doorgaan met dat Europa. Niet voor Europa trouwens, maar voor onze Nederlandse banen, want die zijn afhankelijk van Europa. Ja, vindt u dan eigenlijk dat um, Rutte, demissionair premier, faalt als leider? Nou, ik vind dat een uh, minister-president hetzelfde moet zeggen als een politiek leider of uh, moet kiezen voor de twee bewijzen van spreken. Je moet één boodschap geven en die boodschap is dat Nederland internationaal ongelooflijk veel te winnen heeft. En ik zie ook dat Europa in een crisis is, maar het is een Europese crisis en die los je dus ook Europese op. En nogmaals, onze banen die komen uit Europa en dat wij in deze crisis zitten is erg genoeg, maar dat komt eerder doordat wij te weinig... ...samengewerkt hebben en te weinig aan de regels hebben gehouden als landen... Mm. ...dan dat we ons minder aan regels moeten houden. Ja, maar nogmaals de vraag, vindt u dan dat Rutte faalt als leider? Nou, dat soort woorden hoort u mij natuurlijk helemaal niet zeggen... ...want het gaat mij om iets heel anders. Nou, ik hoor het dat nou dan dan op... toch, toch tussen de regels door wel zeggen. Nou, ik vind... Maar dat... er is geen duidelijke boodschap. En, en als Precies. een leider iets moet doen, is het een duidelijke boodschap ja, verkondigen, en ik vind toch? ik denk dat daar grote stappen te zetten zijn. Nou, ja, dus je vindt en wel dat hij spreek... faalt als leider, begrijp ik? Nou, ik spreek Mark Rutte er wel op aan dat hij als premier van Nederland, nu bijvoorbeeld deze dagen... naar Angela Merkel gaat. En dan ook moet zorgen dat Nederland stappen vooruit zet. En nu is het mij veel te veel... Um, een, een twijfel... of we eigenlijk wel willen. En dan zeg ik, dat lijkt op een PVV-light. We weten dat de PVV... aan een kabinet meedeed... en zelf geen behoefte had aan Europa. Ja. Maar Nederland heeft wel behoefte aan Europa. En dat verhaal, vind ik, dat moet je ook volledig vertellen. Ja. En ik heb dat ook gezegd over ontwikkelingssamenwerking. Je kan zeggen, we snijden 3 miljard... Maar zeg dan ook eerlijk dat je internationaal minder belangrijk vindt geworden. Terwijl Nederland zo ontzettend veel banen heeft dankzij onze internationale samenwerking. Dat is de boodschap die ik geef. Het komt ook een beetje op mij over als een gestrekt been richting het tegenstel in een wedstrijd waar u achter staat. Flink ook in de peiling. Uh, nou, achter staan we zeker. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat, dat, dat, dat kan ik natuurlijk onmogelijk ontkennen. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar dit dus gaat veel meer om been? Nederland. Wat vindt u van ben een gestrekt been? Want het is toch een harde avond die u, die u nu doet? Of nou, ik, ik denk de dat, de... dat het wel van belang is... Uh, als we zien waar we nu staan in Europa... dat de stap nu gezet wordt. Ik heb dat ook vorig jaar september gedaan. Toen waren er trouwens nog geen verkiezingen aan. Toen heb ik ook gezegd... de premier moet meer stappen zetten in Europa. Omdat ik ook toen zag... ...dat Europa verder zou moeten. Europa moest stappen zetten. En eigenlijk staan we voor diezelfde afweging. We zien weer dat Europa eigenlijk bij gebrek aan daadkracht niet veel stappen zet. En nogmaals, voor Europa maakt het allemaal misschien niet zoveel uit... ...maar het gaat om onze banen, het gaat om ons werk, het gaat om onze gezinnen. En omdat het daarom gaat, hoort daar ook het verhaal bij... Dat Europa belangrijk is. En dat is de oproep die ik, die ik doe aan Mark Rutte. Hoe het dan over het bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, zoals de VVD wil? 3 miljard willen we erop korten, uh, meneer Buma. Maar u was toch ook voor korten op die ontwikkelingssamenwerking? Toen heeft u toch ook om de tafel gezeten samen met de PVV en de VVD in het Katshuis? Ja, dat klopt. En ik ben het er ook zeker mee eens dat ontwikkelingssamenwerking efficiënter kan, beter... en natuurlijk kunnen partijen kiezen voor minder. Ja. Dat vind ik een, een hele begrijpelijke keuze. Kiest het CDA nou, wat, dan ook voor minder, als het inderdaad efficiënter kan? Nou, wat we wel zeggen in ons verkiezingsprogramma, is dat die 0,7, als, als een soort heilig getal, niet meer heilig zou moeten zijn. En dat betekent dus ook dat je als keuze hebt minder hetzelfde. Daar valt dat het CDA zeker over te spreken. Maar, maar, maar ook over 3 miljard? Over of zegt maar u dat, maar... dat is sowieso te veel? Nee, want waar het hier over gaat, is het volgende. Als je zegt dat je 3 miljard eraf wil halen, gewoon in één pennenstreek. Maar je zegt niet wat je doet, dan moet je ook eerlijk tegen de Nederlanders zeggen, wij willen er vanaf. En het gekke is dat ik gisteren juist lees in een interview met de fractievoorzitter van de VVD, dat men, zoals het dan heet, waterverdediging, voedselvoorziening, bestrijding van aids, rampenbestrijding, bijdrage aan de Wereldbank, eigenlijk het hele uh, beleid overeind wil houden. Ja, dan moet je niet in e op dat gaat dag niet zeggen, he. ik wil er 3 miljard van afhalen... Nee. en op maandag de boodschap geven dat eigenlijk die dingen allemaal belangrijk zijn. Dan moet je niet alleen okay. zeggen wat je wil houden... maar wees dan ook eerlijk waar het internationale beleid over gaat. Nou, dit is duidelijk. Ook de, dat, de, de vriendschap we is wel bekoeld, hè, Van Asma Wat zegt u. De vriendschap is wel bekoeld, hè, tussen uh, u en de VVD. U zat samen in nou, de coalitie. Ja, en ik heb er wel moeite mee als de VVD op deze manier... blijkbaar enkele maanden voor de verkiezingen zo... Aangaat schurken tegen de PVV. Want wij hebben partijen nodig die vooruit gaan... om te zorgen dat ze die crisis bestrijden. Duidelijk. Want werk vinden we echt niet door Europa door, door te twijfelen over Europa... of door 3 miljard af te halen van ontwikkelingssamenwerking. Nee, dat, dat levert dat is op in enkele manier banen op. Sybrand van haarsma wij wilden het hierbij laten. Dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Een lijsttrekker van het CDR. Bijna kwart over acht u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. China draagt 43 miljard dollar, zo'n 35, 36 miljard euro bij aan het crisisfonds van het IMF. Heeft het Chinese staatspersbureau Xinhua vanmorgen bevestigd. Leiders van China zijn in Mexico bij die G20-top. China-correspondent Wouter Zwart. Uh, Wouter, dat is een niet misselijk bedrag. Waarom draagt China nee. dat bij aan het IMF? Nou goed, de internationale gemeenschap heeft China natuurlijk al vaker gevraagd om financiële hulp te gaan bieden. China kan dat geld missen in vergelijking met andere landen. Het heeft natuurlijk heel veel reserves. China heeft er zelf natuurlijk ook belang bij dat deze wereldwijde economische crisis wordt ingedampt. We moeten natuurlijk niet vergeten dat China voor een heel groot. ...deel van zijn economische groei natuurlijk afhankelijk is van export. Hè? Amerika en Europa, dat zijn hun klanten. Nou, als die klanten uh, arm zijn door de crisis, ja, dan kopen ze ook die Chinese producten niet meer. Dus vandaar een grote uh, stimuleringsbijdrage van 43 miljard dollar. Maar hè, voor niets gaat de zon op. China wil er natuurlijk ook weer uh, eten een en ander voor terug. Nou, vertel maar. Wat, wat willen ze? Want ze kopen natuurlijk macht. Of dat hopen ze in ieder geval hiermee te kopen. Kan ik mij voorstellen? Ah. Absoluut, het gaat ze om zeggenschap binnen het IMF. Uh, tot nu toe ligt die zeggenschap voornamelijk, ligt de macht binnen het IMF voornamelijk bij... Uh, de oude machten zal ik maar even zeggen, hè? de Europese grootmachten, Amerika. En China zegt eigenlijk samen met een aantal andere opkomende economieën zoals Brazilië, India, wij willen ook macht. De wereld is veranderd, de economische machtsverhoudingen liggen vandaag de dag anders. En dat willen we ook terugzien binnen dat IMF. Dus vandaar dat China echt zegt, in ruil voor al dat geld willen we zo snel mogelijk hervormingen Binnen het IMF, het liefst nog dit jaar. Nou, China sturt natuurlijk ook niet graag geld in een bodemloze put. Betekent dit, Wouter, dat ze toch nog wel vertrouwen in Europa, in de euro hebben? Nou, ze, ze, ze hebben er moeite mee. Ze, ze, ze twijfelen wel. Vandaar dat ook die bedragen die, uh, die genoemd worden nu... voorlopig niet in de buurt komen van wat Europa eigenlijk van China zou willen hebben. Dat zijn honderden miljarden, als ze eerlijk zijn. Nou, China vindt dat riskant. Zoveel investeren in bijvoorbeeld he, het Europese noodfonds... omdat ze dan nauwelijks zeggenschap hebben over wat er dan misschien met dat geld uh, gebeurt. Nou, juist daarom liest, li uh, kiest men liever voor een soort... Ja, hefboomconstructie wordt dat genoemd. Dus via het IMF wordt er geïnvesteerd in Europese schulden. Uh, en via dat IMF kunnen ze dus ook meer zeggenschap uh, uitoefenen. Nou, als het aan hun ligt, uh, krijgt China het liefst nog binnenkort een vetorecht. En daardoor kunnen ze echt volledig gaan meebeslissen... hoe wij uh, met z'n allen in de wereld deze crisis gaan bestrijden. Consistent Wouter Zwart in China. En straks Delftste studenten onderzoeken de voordelen van verticaal fietsen. Ik zou zeggen, blijf luisteren. is maar eens even naar het uh, horizontale gedeeld. Jolanda ja, van der Velden. Het is een uh, lange rij files. Uh, vooral uh, lange rij auto's moet ik zeggen... op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen het knopend Vaanplein en de Botlektunnel 11 kilometer. De tunnel is dicht. Die moet schoongemaakt worden na een aanreding tussen twee vrachtwagens. Omrijden daar via de Botlekbrug. En ook een aanreding waarbij een motorrijder is betrokken... op de A67, Venlo, richting Eindhoven. De weg is nu dicht tussen Afritzomer en Geldrop. Inmiddels staat er 5 kilometer file... Verkeer richting Rotterdam-Utrecht kan het best wel omrijden... vanaf Knopend Saar Heiken, via Nijmegen en Arnhem. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nederland stond aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Toenmalig minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken... zei dat in 2005 over het Nederlands militair geweld... in de nadagen van Nederlands-Indië. Er moet onderzoek komen naar die periode, vinden het NIOT... Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie... en het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. En daarvan is de directeur Gert Oost-Indië. Meneer in Oost-Indië, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is nieuw onderzoek uitgebreid onderzoek nodig? Omdat wij op dit moment uh, wel veel weten over die periode. Maar het is de afgelopen decennia eigenlijk met plukjes... een stukje hier, een stukje daar is bekend geworden. Uh, af en toe dan is er een soort van incident... Hè, zoals laten we het Ramakadee, waar de Nederlandse overheid dan ook toegaf... Daar hebben we militairen hebben we excessen gepleegd. Maar het totale beeld ontbreekt. En wat je daardoor krijgt is dat iedereen uh, ieder, net het, het zijn of haren daaruit kan halen uit die ja. periode. Maar, uh, ja, we willen gewoon eens een goed overzicht hebben. Maar hoe kan dat dat het overzicht ontbreekt, meneer Osten? Dit is toch moderne geschiedschrijving? Er zijn toch boeken en uh, schriften genoeg over? Ja, nou niet, niet voldoende. Uh, wat je heel erg uh, ziet is dat eerst van de Nederlandse kant... in de eerste decennia eigenlijk gezegd is... laten we vooral maar zo weinig mogelijk onderzoek naar doen. Op een gegeven moment is daar een beetje is dus dat in Nederland wat, wat rustiger wordt gezegd... nou oké, okay, we mogen daar wel naar kijken. Ja, aan de Indonesische kant heeft het ook heel erg lang geduurd... voordat, we, uh, voordat men daar zei, nou we, we moeten eens wat gaan objectiveren wat er precies gebeurd is. Je ziet nu dat zowel in Indonesië als in Nederland uh, er echt ruimte is ontstaan... om te zeggen laten we daar gewoon eens samen ook naar kijken wat er precies in die periode is gebeurd. En dan voor alle duidelijkheid, dat gaat dan niet alleen over uh, excessen... zoals u dat noemt, uh, die Nederlandse militairen hebben gepleegd. Hè, er is ook van de Indonesische kant en onderling uh, tussen Indonesiërs... van alles nog wat gebeurd. En dat het totale overzicht daarover ontbreekt eigenlijk. En wat eigenlijk ook ontbreekt, is heel systematisch nadenken... over hoe komt dat nou eigenlijk? Waarom gaan, gaan uh, militairen of burgers in bepaalde uh, situaties... Uh, zulk vreselijk gedrag vertonen? Dus je hoeft maar even te denken nu aan de Nederlandse missie in Afghanistan. Eh, om, om te begrijpen dat dat ook een hedendaagse relevantie heeft. Ja, waar ik dan toch nog een beetje mee zit is... is we, we weten toch dat Nederland daar heeft geprobeerd het Nederlands belang te behouden. En dat er alles aan gedaan is om dat belang te behouden. En dat men daar dus ook heel ver in is gegaan. Ik, ik vraag me af, wat, waar, waar zouden we dan nog... Waar, waar bent u nog naar op zoek? Nou, kijk, wij weten dat Nederland... Uh, zij, we gaan daar een politieke actie voeren. Hè? Niet een oorlog voeren. Uh, want het is gewoon van ons, dat land. Mm. Uh, dat zaagt Indonesië natuurlijk heel erg anders. Wij hadden natuurlijk het idee van onze militairen dat zijn net de mensen die in een gedisciplineerd leger optreden. En die zullen zich dus ook netjes gedragen. Nou, dat blijkt in allerlei opzichten niet altijd zo geweest te zijn. Uh, daar is langzamerhand wel het een en ander over naar boven gekomen. We weten helemaal niet of dat volledig is. Wat we wel weten is dat er heel veel deelstudies zijn verschenen inmiddels die niet met elkaar in verband gebracht worden. En wat je dan ziet, hè, bijvoorbeeld je hebt ook een periode gehad waarin uh, Nederlands-Indische burgers uh, door Indonesische vrijheidsstrijders en bendes weer werden aangevallen. De Bersia-periode. Uh, daar is er zijn ook allerlei fragmentarische dingen over bekend. Mm. Maar wat wij missen is zeg maar het, het complete beeld. En we missen ook een systematisch bevragen naar hoe komt dat eigenlijk? Waarom gaan mensen in die omstandigheden uh, dat soort uh, gedrag vertonen? En ik denk ook dat het nu pas. ...mogelijk is om dat ook gezamenlijk Nederlands-Indonesisch te doen. je ja. ziet ook dat de Indonesische collega's daar inmiddels ook grote belangstelling voor hebben. Uh, terwijl dat voorheen, zeker in de periode van Suharto eigenlijk ook niet mogelijk was... ...om ook de Indonesische kant kritisch te bevragen. Goed. Wie uh, moet zo'n onderzoek trouwens betalen? Moet de Nederlandse regering dat doen? Dat hopen wij. Kijk, wij zeggen, het is in ieder geval belangrijk om dat te doen. Hè. Deze drie instituten: het is één instituut, nou ja, onderdeel van het ministerie van Defensie. Het is een instituut dat zich bezighoudt met de oorlog, het NIOT. Mijn eigen instituut heeft als, als, als kernbusiness, zeg maar, uh, wetenschappelijk onderzoek naar Indonesië. En we hebben uit die hoofd natuurlijk ook heel veel contact met Indonesische collega's. We denken wel dat Nederland het initiatief zou, zou kunnen nemen hiertoe. Ja. Goed. Geert, ook dank. Ze zijn de 70 al gepasseerd. Het echtpaar Van der Ven. Ze wonen in een historisch pand in de bossen binnenstad Dat ze hebben ingericht als museum. En als ze straks zijn overleden, schenken ze hun huis aan de gemeenschap. Clemens en Neeltje van der Ven krijgen vandaag de zilveren Anja uitgereikt. Onderscheiding van het Prins Bernhard Fonds... voor mensen die zich belangeloos inzetten voor natuur of cultuur. Clemens en Neeltje van der Ven zitten in hun... Priëltje met daarboven een carillon van porselein. En we kijken in een uh, hele groene, mooi onderhouden tuin. Het is een echte Hollandse tuin. Met geschoren buxeshagen en taxushagen, Dus eigenlijk geïnspireerd op de Hollandse tuin uit de 17e eeuw. Meneer Van der Ven, wat voor huis is het? Een feesthuis. Er zijn hier heel wat partijen uh, gegeven. Een uh, historisch huis. Het is een bekend huis in... Uh in de bossen Binnenstad. En het is een huis wat uh, je uitnodigt om in een bepaalde stijl te leven... en het ook in een bepaalde stijl in te richten. En we vinden het leuk om iedereen ervan te laten meegenieten. En dat doet u door plek te geven aan lezingen? U laat mensen het huis zien? Altijd wel zo dat het in het belang van het huis is. He, je moet dat doen wat past in het huis en wat het huis ook aan kan. Waarom wilt u dat? Waarom wilt u uw huis als een museum en daar ook mensen nog allemaal binnen te laten? Wij wonen hier veertig jaar en we hebben veertig heerlijke jaren. En we hebben zeker de laatste tijd uh, ervaren... dat heel veel mensen het ontzettend leuk vinden... om um, uh, t, uh, ja, achter de deuren te kijken uh, hoe je nou leeft... en uh, hoe je zo'n groot huis bewoont. De vraag die ik heel vaak krijg is... Um, hoe, hoe doe je dit nou? Kook je in die keuken? En uh, uh, waar zitten jullie nou s'avonds? En nou ja, dan, dan laat je ze zien hoe, hoe wij leven, hoe we de tafel dekken en hoe we zorg hebben voor het oude damast. En um, daar, daar steken mensen ook, uh, uh, krijgen ze nieuwe ideeën van. En dat zegt, het spreekt de mensen meer aan. Kijk, het is echt erfgoed. En met een um, modern Nederlands woord. Dit is wat je noemt living history, hè? Soms is het zo jammer dat je radio maakt. Want Dan wil je eigenlijk alles laten zien. Ja. En om het te beschrijven lukt bijna niet zo'n klassiek huis... met grote gangen, met uh, dikke tapijten, met mooi pakket... maar vooral met heel veel mooi porselein. Klassieke gordijnen in verschillende lagen. Wat eigenlijk het spannendste is, dat zijn de krakende vloeren... Hè? Kijk, wat, wat, als je goed kijkt naar die pakketvloeren... dan zie je ook, nou, als je naar het licht kijkt, de golven... hoe die, die plankjes liggen. Die plankjes werden vroeger in teer gelegd. En de teer is nu inmiddels helemaal verdroogd. En dat is dat kraken. Ja, het is gewoon een museum hè, waar je eigenlijk in loopt. Dat is ja. het ook een huismuseum, hè, zo noemt u het ook. Ja, maar, ja, maar voor ons niet. Hè. Voor ons is het echt een thuis... Als u er nou straks niet meer bent, heeft u samen bepaald dat het huis naar de gemeenschap gaat. Wie geeft er nou zijn huis af? Nou, je, dat, dat doe je als je beseft wat voor een cultureel erfgoed dat je in, in je bezit hebt. Engeland zit er natuurlijk vol van, hè, de National Trust. Die heeft honderden van dit soort huizen, houden ze in stand. voor een reportage van Theo Verbrugge. En later vanochtend rijdt koningin Beatrix de zilveren Anjers uit. En dus ook aan Clemens en deeltje van der Ven uit Den Bosch. Fietsers krijgen steeds meer ruimte. Ze zijn uh, milieuvriendelijk en het is natuurlijk goed voor lijf en leden. Nou, in Delft nemen ze het begrip ruimte wel heel letterlijk. Daar hebben ze fietsen bedacht waarmee je loodrecht omhoog kunt. Verticaal. Karin Albertsen is in Delft. Karin, waarom zou je in vredesnaam omhoog willen fietsen? Nou, die vraag hou ik even vast als cliffhanger, uh, Lara. Want ik ga je eerst even beschrijven waar ik sta. Een grote hal, 12 meter hoog. Met op de achtergrond uh, stemmige muziek... die jij misschien ook nog wel kent uit je jeugd. Hey! Nou goed, ze zijn hier in de stemming aan het komen. De studentenwerktuigbouwkunde aan de TU Delft. Want hier wordt de jaarlijkse ontwerpwedstrijd gehouden. En dit keer is de opdracht ontwerp een voertuig om verticaal omhoog te fietsen. En nu sta ik in die hoge hal en ik zie dat touwen hangen. Maar ja, touwen en daartegen aan fietsen, dat lijkt me wel uh, heel erg overmoedig, Ruud Visser. Dat is het zeker. Er gaat heel wat aan vooraf. Onze studentenwerktuigbouwkunde hier van de TU Delft... Die, uh... Ja, die krijgen het hele jaar uh, vakken. En wat doe je met al die vakken? Wanneer interpreteer je die juist in de ontwerpwedstrijd werktuigbouwkunde? Dan valt alles op zijn plaats tijdens het ontwerpen, het berekenen, het 3D-cat uh, uh, tekenen en daarna het zelf bouwen. En uiteindelijk, als je het gebouwd hebt, dan zie je ja, wat je het hele jaar hebt geleerd. En dan gaan we dat aan het einde van het studiejaar in een leuke wedstrijdverband, uh, het, uh, ja, het, uh, het einde van het studiejaar vieren. Precies, want dit is eigenlijk uh, ja, de climax, kunnen we zeggen. Er is sinds februari ontworpen en er is gebouwd. En er komen op dit moment studenten binnenlopen met inderdaad voertuigen onder de arm. Waarop ik mezelf nog niet direct zie fietsen overigens. Maar uh, die vooral bedoeld zijn om zo meteen zo snel mogelijk naar boven te gaan. 12 meter hoog. En degene die het snelste boven is gekomen, die überhaupt boven is gekomen natuurlijk. Want het is ook maar de vraag of al die ontwerpen goed genoeg zijn, die heeft dan gewonnen. En naast mij twee leden, uh, ja, jullie hebben volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden. Mee gedaan, hè? Ja, dat klopt. Uh, Wat was toen het opdra de opdracht? Uh, ik heb het vorig jaar gedaan. Uh, in mijn jaar was het uh, een We Moesten We een robot maken die, uh, die, ja, die gewoon biertjes of in dit geval water kon vervoeren zonder het te morsen. En uh, ja, dat was ook een uitdagend project. En uh, erg, erg voor genoten om dan, uh, er aan deel te nemen. Maar ik heb er nog weinig op de terrassen in uh, Nederland gezien van die robotkelners. Ja, dat klopt. Het, het waren een aantal hele boeiende ontwerpen, Een aantal ontwerpen die heel goed werkten, andere die minder goed werkten. En uh, de uiteindelijke toepassing uh, op, de, op de horeca, dat, uh, dat zal nog uh, verder ontwikkeld moeten worden. Ja. ja, want Ruud Visser, dan maar toch de vraag van vandaag. Uh, die, het is hartstikke leuk natuurlijk verticaal omhoog fietsen. En al die studenten kunnen hun kennis hier kwijt. Maar is het ook de bedoeling om hem vervolgens op de markt te brengen? Om bijvoorbeeld uh, bruggen of werkzaamheden hoog tegen gebouwen op de fiets te kunnen uitvoeren? Het zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar je weet hoe het altijd gaat bij prototypes. Ze gaan jaren overheen voordat een product eindelijk eens een keer op de markt komt. En wie weet zal het deze studenten ook lukken om dat later te doen. Het is wel eens gelukt in al die jaren van ontwerpwedstrijden? Uh, we hebben wel eens ooit iets gezien, dat was een step. En de achterkant van die step was een soort skateboard. En dat is later inderdaad op de markt gebracht. Kijk maar, voor de mensen die niet zo lang kunnen wachten... is het ook straks in het museum hier in de TU Delft te zien, hè? In ons Science Center, hier aan de Mijnbouwstraat in Delft... Daar uh, is uh, altijd de winnaar te zien van de ontwerperschrijdwerktappenkunde. En er hangen ook veel ontwerpen van de afgelopen jaren. En die kunt u ook zelf proberen. Nou, maar goed, eerst maar eens even kijken hoe ze het er vandaag afbrengen, al die studenten. Ze worden gezekerd als ze die 12 meter omhoog gaan fietsen. Er liggen ook helmen klaar. Uh, daarachter worden nog meer van die installaties uh, binnen gedragen. En uh, om 9 uur, dan gaat het los. En dan horen jullie mij weer, want ik wil wel eens eventjes live verslag doen van zo'n uh, wedstrijdje. 12 meter verticaal omhoog fietsen.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 Radio 1, het NOS-journaal. Rutte heeft twee gezichten, zegt CDA-leider. En wereldleiders praten in Mexico over Europa. Half negen is het, goedemorgen. ik ben Dorald Megens. Een lightversie van de PVV, die slecht is voor de werkgelegenheid... slecht voor gezinnen en slecht voor de samenleving. Zo noemde CDA-leider van Haarsma Buma de VVD gisteren op een partijbijeenkomst. En verwijt VVD-leider Rutte dat hij twee gezichten heeft... Nou, ik zie uh, de afgelopen weken, als het gaat om Europa, Mark Rutte en Nederland uh, met een vies gezicht over Europa praten, maar binnen Europa toch achteraan meehoppelen. Maar nou, wat wij moeten doen voor onze banen, voor onze gezinnen, dat is dat wij vooraan lopen in Europa. We moeten erkennen dat we ons geld verdienen in Europa, en dat betekent dus meedoen met bo bondskanselier Merkel als het gaat om het versterken van Europa. De partijleider Rutte zou dus dezelfde visie moeten uitdragen als de premier Rutte, zegt Buma. Drie historische instituten willen dat er een nieuw onderzoek komt naar het geweld in Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949. Er zou nog te weinig zicht zijn op de achtergronden van het militaire ingrijpen van Nederland in die tijd. Vooral aan de Indonesische kant is nog veel onbekend. Onderzoekers zouden zich volgens de instituten dan ook moeten gaan richten op Indonesische archieven en historici. Wereldleiders zijn in Mexico bij elkaar voor de G20-top. Daar wordt vooral gesproken over de schuldencrisis in Europa. Voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy... heeft al laten weten dat Europa keihard werkt aan oplossingen. Mooie gelegenheid voor Angela Merkel. Om Griekenland nog een keer te herinneren aan de gemaakte afspraken. We hebben een Griekenland-programma verabschied. En de raambedingingen van dit programma moeten eingehalten worden. Dat betekent dat we erop moeten zetten dat Griekenland zijn verplichtingen einhelt. Merkel sprak op de eerste dag van de G20 onder meer met president Obama. Jongeren tot 23 jaar die geen diploma hebben, kunnen misschien wel weer naar school worden gestuurd. Minister van Bijsterveld gaat dat onderzoeken. Nu moeten jongeren tot hun achttiende verplicht naar school... als ze nog geen VWO, HAVO of MBO-diploma niveau 2 hebben. Daarna mogen ze stoppen. Van Bijsterveld overweegt die leeftijdsgrens dus te gaan verhogen, naar 23. In het zuidoosten van Turkije hebben Koerdische strijders... zeker zeven Turkse militairen gedood. Vijftien militairen raakten gewond. Het waren de bloedigste aanvallen in maanden. Gevechten braken uit op drie plekken in de provincie Hakkari... vlakbij de Iraakse en Iraanse grens. Volgens het persbureau Reuters zijn de Koerdische strijders vanuit Irak de grens overgetrokken om een aantal aanvallen te doen. Daarna zouden ze weer naar Irak zijn teruggegaan. Een bijzonder kerkhof in Servië. Wetenschappers vonden daar in een kolenmijn zeker zeven, misschien wel twintig mammoetskeletten. De onderzoekers noemen de vondst een wereldsensatie. En daar sluiten Nederlandse mammoetdeskundigen zich bij aan. Meestal hebben we met mammoeten overblijf ze te maken van hele oude individuen. Hier zou het kunnen zijn dat je dieren hebt die heel jong zijn tot heel oud. En dat vertelt dan heel veel over het sociale gedrag van die uitgestorven beesten. Zelden werden zoveel resten van mammoeten bij elkaar gevonden. Het is niet duidelijk waarom alle dieren op één plek zijn gestorven. Mogelijk zijn ze slachtoffer geworden van een natuurramp. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en ook morgen hebben we met een hoge drukgebied te maken... waardoor het vrij rustig en in een groot deel van het land droog weer is... Het is vanochtend vrij zonnig. Er ontstaan enkele stapelwolken en er trekken sluierbewolking over. Vanmiddag neemt in het zuidoosten en oosten de bewolking verder toe en kan in Limburg een klein beetje regen vallen. De temperatuur stijgt tot 18 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. En er staat vrij weinig wind uit diverse richtingen. Later vanmiddag komt er een zwakke tot matige noordoostenwind te staan, windkracht 2 tot 3. Er zijn vanavond en vannacht wolkenvelden en een klopklaring en het blijft droog. De minimumtemperatuur komt rond 11 graden uit. Morgen zijn er opnieuw veel velden, hoge bewolking en ontstaan er stapelwolken. In het zuidoosten kan lokaal een beetje regen vallen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Tot morgen gemiddeld 22 graden. Donderdag trekken later op de dag een aantal stevige buien over het land. De dagen daarna zijn de neerslagkansen weer wat kleiner. De maxima liggen ook de komende dagen rond 22 graden. Aan WB Verkeersinformatie. De ochtendspits is een stuk minder druk dan gebruikelijk. Er staat nu 125 kilometer. Normaal is 200. Wat opvalt is de drukte rondom Rotterdam. Dat heeft te maken met de afsluiting van de Botlektunnel... en wat meer drukte in het zuiden van het land. Ik noem de bijzonderheden. Ik begin met de A4, Vlaardingen richting Hoofdvliet. Voor knoopend Benelux staat 4 kilometer. Dat heeft te maken met de lange file op de A15... Rotterdam richting Europoort. Tussen rotterdam IJsselmonde en de Botlektunnel staat nu 14 kilometer. De Botlektunnel is nog dicht. Daar gebeurde vanochtend een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Ieder moment moeten daar weer twee open opengaan. Tot die tijd is het beter om om te rijden. Via de, via de Botlekbrug. Verder een aanrijding op de A67, Venlo richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Afritzomer en Geldrop. Inmiddels staat er 5 kilometer file. Geeft ook vertraging de andere kant op. Daar staat tussen Geldrop en Afritzomer 4 kilometer. Verkeer vanuit het zuiden richting Rotterdam of Utrecht... kan het beste omrijden via Nijmegen. Dat is de route via de A73, A50 en de A15.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 tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl slash zakendoen. Anonu, anonu. Wat is er nou anonu aan pinnen? Nou, de pincode bijvoorbeeld. Die mag u bij ABN AMRO zelf kiezen. Zo moeten wij die van u onthouden en niet omgekeerd. Ja, dat is wel anonu. ABN AMRO. De bank anonu. Het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De minister Leers van Asiel en Immigratie praat vandaag... voor het eerst met zijn collega uit Irak... over de Iraakse asielzoekers in Nederland. Irene Oostveen, onze verslaggever, is in Den Haag bij het ministerie. Irene, wat wil Leers met dat gesprek bereiken? Nou, Leers wil heel graag dat de Irak weer uh, vluchtelingen terugneemt... die hier in Nederland niet mogen blijven... Het uh, is zo dat uh, mensen kunnen terug naar Irak als, uh, als ze dat zelf willen. Maar als ze niet willen, dus uh, als de rechter zegt dat ze terug moeten... maar ze zeggen zelf, ik wil dat niet, dan neemt Irak ze niet terug. En Leers heeft daar dus de hulp uh, van deze Irakse collega bij nodig. Ja, en wij herinneren ons natuurlijk allemaal dat tentenkamp in Ter Apel... waar asielzoekers protesteren tegen het beleid op dit moment. Uh... Ja, daar is het allemaal mee begonnen. Het ja. is namelijk zo dat uh, mensen die in Nederland zijn uitgeprocedeerd... Die hebben geen recht meer op opvang. Dat duurt wel even hoor. Je moet een aantal gangen naar de rechter maken. En die moet dan een aantal keren uh, beoordelen dat je niet kunt aantonen dat het voor jou persoonlijk onveilig is om terug te gaan naar Irak. Maar nou, als je dat niet kunt aantonen, dan houdt het op een gegeven moment op. En dan heb je dus geen recht meer op uh, hulp van de Nederlandse overheid. En dan sta je dus... Op straat. Maar voor deze mensen is dat een onmogelijke situatie, want ze krijgen dus geen opvang in Nederland. Maar uh, ze, mogen, of ze kunnen ook niet terug naar Irak, zeggen ze zelf. Want ja. zij voelen zich daar niet veilig. En als ze niet willen, neemt Irak ze niet terug. En waarom doet Irak er dan zo moeilijk over? Want het gaat tenslotte om 1100 mensen. Ja, 1100 mensen. Je zou denken, waarom neem je ze niet terug? Ze zijn oorspronkelijk allemaal in Irak uh, geboren. Maar zo eenvoudig is het niet. Je kunt eigenlijk zeggen dat die Iraakse collega van uh, Leers, die heeft echt veel grotere problemen dan hij. Je moet je voorstellen dat er wereldwijd 1,4 miljoen Irakezen ontheemd zijn. Nou ja, in uh, 2008 heeft Nederland besloten dat Irak wel weer uh, veilig is, maar Nederland is niet het enige land dat dat heeft besloten. Dus er staan gewoon heel veel mensen op de nominatie om teruggestuurd te worden naar Irak. Die mensen moeten allemaal een baan, die moeten allemaal woonruimte hebben. En uh, dat kunnen ze in Irak gewoon niet ja? aan. Goed, Irene, we zijn benieuwd uh, over het gesprek dat Leers heeft... dus met zijn collega Irene Oosven in Den Haag. Die gaat dat volgen. NOS Radio 1, het EK-journaal. Spanje en Italië hebben zich geplaatst voor de volgende ronde op het EK. In veel EK-poeltjes zullen die landen ongetwijfeld uh, ook daadwerkelijk zijn ingevuld. Toch hadden beide landen het knap lastig. Spanje won met slechts 1-0 van Kroatië. Er is uh, inderdaad uh, gescoord door Spanje. Nu is het over en uit. En nu is het zeker dat Kroatië eruit ligt. Het is Navas die het doelpunt maakt voor Spanje in de slotfase. Bij Italië deed het enfant terrible van zich spreken. Op een positieve manier. Mario Balotelli maakt het tweede doelpunt voor Italië... in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Ierland. De plaag van het Europese voetbal. De man waar <laughs> men zo lang op moet wachten op zijn doelpunt. Drie dagen, zei Prandelli. Nou, hij zit erin, hoor. Coradento de! Sì, ce Polo ne vuole un altro per Fantastico. De Italianen vallen elkaar om de nek. En dan kijk ik even of onze vriend er ook tussen staat. Nee, die heeft denk ik even wat anders te doen. Maar de andere Italianen vieren een groot, groot feest op het uh, veld hier in Posnam. Zij door naar de kwartfinale. Mario Balotelli dus als invaller wel treft zeker. De tegenstanders van Italië en Spanje worden vandaag bekend. Vanavond de laatste poolwedstrijden in groep D. Nou, nog een klein plukje oranje dan. Het Nederlands elftal is inmiddels al niet meer in Polen. Het is snel gegaan. De selectie keerde gisteren terug naar Nederland. Ze werden onthaald door supporters op Schiphol en toe met boergeroep en af en toe met gejuich. Deze jongetjes schreeuwden zich schor voor slechts een handtekening of een glimlach, maar dat mocht niet baten. Dag jongens, Dag. wie heb je allemaal gezien? Huntelaar en Snijder en Kuit en Stekelenburg. Alle spelers. En heb, en heb je nog gezwaaid? Ja. En zwaaiden ze ook terug? Nee. God. Ja, nou, dat is al vervelend. Ronald van der Geer, goedemorgen goedemorgen De wedstrijden, ja, ze waren niet terug. Het is wat, hè. De wedstrijden, want er wordt gewoon doorgevoetbald natuurlijk. Italië en Spanje naar de volgende ronde. We hoorden het net. Um, de Italianen dan maar. Die moesten winnen, dat deden ze. En met een mooie goal van Balotelli. Ja, en daarmee uh, uh, hebben we alles in het positieve zin over Balotelli wel gezegd. Uh, het, het grappige was, dat heb ik ook verteld nog in de uitzending... Uh, een paar dagen geleden was er een persconferentie van de Italianen... en die, die Italiaanse pers is natuurlijk ook helemaal klaar met die Balotelli. En die, die... De vraag aan Prandelli was één goal in tien wedstrijden, Cesar. hoe lang moeten we nou nog op die Balotelli wachten en toen zei hij oh, Prandelli drie dagen ja, en dat is helemaal <lacht> uitgekomen dus wat dat betreft heeft hij wel een voorspellende gave hij bracht hem als invaller, hij stond nu voor het eerst niet in de basis, hè. hij had gekozen voor, uh, voor die Natale ja, het, uh, het, het, het was uiteindelijk wel een bevrijding hoewel 2-0, ja, je moest nog even kijken naar die andere wedstrijd, hoe dat zou lopen maar uh, ze waren ook van los van de Italianen dus hij bracht, of van de, van, uh, van de Ieren hij bracht wel iets van, van opluchting maar ja, het, het, het meest ja, opvallende moment natuurlijk. Hij maakt die goal. Hij, hij, die Balotelli hij wil alweer iets roepen hè, tegen die coach. Want hij is natuurlijk alleen maar voor zichzelf op deze aarde. En dan moet die Bonucci, die verdediger, de hand op de mond houden. en daar lange tijd mee bezig zijn. Want anders blijft hij maar gillen. En vervolgens. Uh, ja, de Italianen zijn natuurlijk hartstikke nerveus wat, wat op dat andere veld gebeurt. En ja. Iedereen viert feest. Buffon, het was fantastisch. Hij trok zijn zo wat in zijn beeld. naad van spanning. En toen kwam, toen kwam uiteindelijk kwam die, die, die explosie van vreugde. En ik denk, waar is nou toch die Balotelli? Maar nou, die zat er waarschijnlijk alweer boos in de kleedkamer. Dat was echt, ja, ik, ik zou daar de van worden. Je bent geen fan van hem, ben, geloof ik. Nee, nou, weet je, ik vind die goal fantastisch. Ik weet niet of jullie hem ook hebben gezien. Nee, was echt een ja. van, fantastische goal. Maar dat, deze jongen geeft toch aan dat hij, dat hij alleen maar voor zichzelf er is... en niet hmm. met het Italiaanse elftal heeft. Ja, dat ergert me. Dat uh, word ik echt een beetje boos over. Ik ben het kwijt nu, nou, mevrouw, meneer. Goed zo. Ja, praten helpt en dat mag bij ons. Hey, het algehele gevoel over Spanje, want dat was die andere wedstrijd uh, die ja. tegelijkertijd gespeeld werd. Uh, ze hebben gewonnen, nipt, uh, net op het allerlaatste moment. Uh, en dat is het gevoel wat je toch houdt bij Spanje. Het, het, het ziet er prachtig uit, af en toe. Uh, technisch vooral, bijzonder, ja. tactisch mooi. Maar het is niet heel erg effectief. Uh, nee. Vind jij dat ook? Ja, dat vind ik ook. Uh, gisteren uh, uh, was het ook nou niet zo heel bijzonder. Het leek wel of Spanje met de handrem erop speelde... en eigenlijk pas uh, van plan was te reageren op het moment dat Kroatië iets zou uitrichten... en Kroatië kon in de eerste helft niet zoveel uitrichten. En uh, uh, ja, toen hoefde Spanje niet, dus dat, dat was echt een wandvertoning zowat. Nou ja, in de tweede helft uh, uh, probeerde Kroatië het wel... en, en Spanje heeft wat, wat gas gegeven, heeft uiteindelijk een goal gemaakt... Maar het is inderdaad zo, in die wedstrijd tegen de Ieren was Torres het aanspeelpunt... en zorgde hij ervoor dat alle acties nog enige efficiëntie hadden. Mm. Maar gisteren slaagde helemaal niemand erin, dus ik, ik, ik moet je daarin gelijk geven. En de Kroaten, het gekke was dat, dat Spanje kon niet meer doorschakelen hè, Van die, van die, van die ja, wat terughoudende houding naar, naar vol vuur voetbal. Hè. De Kroaten leken er bijna nog van te profiteren. Hadden zelfs ze we nog wel een penalty moeten hebben, volgens mij. En uh, hadden het Spanje nog heel erg lastig kunnen maken. Zo zie je maar dat je ook de rekening gepresenteerd kan krijgen... Voor te laks aan een wedstrijd beginnen. Als die Kroatum erin gekopt hadden, Ronald, had ik het nog maar moeten zien. Daarom, dat, denk ik, ook, dat ja. denk ik ook. En dan hadden we ook nog wel eens afscheid kunnen nemen van de Spanjaarden. En dan had die toernooi toch echt vol verrassingen gezeten. Dus, die Spanjaarden worden geen Europees kampioen? Is jouw ja, conclusie je, eigenlijk? Nou ja, ik heb, uh, uh, na nou alles wat ik nu heb gezien, vanavond nog, uh, mm. krijgen we nog, nog, nog vier ploegen. Uh, ik denk toch uiteindelijk dat ik uh, de, de efficiency van Duitsland uh, uh, wel beloond ga zien worden. Ik ik. Dit elftal is, is op geen enkele manier... Uh uit zijn balans te brengen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Italianen gisteren. Hè? De, de, die wedstrijd heb ik goed gevolgd. De Italianen zijn in, in de tweede helft niet meer in staat... om vol gas te gaan. Op een of andere manier komen die Ieren op wonderbaarlijke wijze... met hun opportunisme ook in de buurt. Ja. Want ook daar kan ze voor de Ieren. Laat, da, da, da, laat dat duidelijk zijn. Bufol die, die twee keer mis zit. Het, er gebeurt van alles. Ook de Italianen hadden het uiteindelijk weer kunnen weggeven. En, en ja, ze, ze zijn niet in staat om, om dat fysiek 90 minuten vol te houden. En als je dan de Duitsers ziet, ja, dat klopt allemaal En dat is elke wedstrijd eigenlijk wel een bepaald standaardniveau. En ik denk e, dat dat e, uiteindelijk uh, e, naar nou, is niet gaat leiden. Oké. Okay. Ronald van de Geer. Ik, ik hoor de luchtstelling laten. Nee, hard, nee heel heel heel niet, hoor. Nee hoor. Heus niet. Dat was al niet. Nee. Dat was al zeker niet. <laughs> tot morgen. Nee, tot morgen. Doe. <houd> Hoi. Volgens Goedendijk gaan we zo mee over de wedstrijden van vandaag hebben. En we hebben het over Microsoft dat de strijd aangaat met concurrent Apple. Verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Goed nieuws over de A15. Rotterdam richting Europort. Er zijn weer twee reischokken open in de Botlektunnel. tunnel Het slechte nieuws is dat er nog wel 14 kilometer staat. Vanaf Rotterdam-IJsselmonden tot aan de tunnel. De rechterreischok is in de tunnel nog steeds dicht. Dus het advies is nog om te rijden via de Botlekbrug. brug ook Peter Niels over de A67. Venlo richting Eindhoven. De weg is weer vrij. Tussen Alfred Liesel en Alfred Zomer nog vijf kilometer. Uh, ja, dat was het eigenlijk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, nou prima. Het, het, 12 minuten voor negen is het. Daar zit naar het NOS Radio 1 Journaal. Uh, de laatste groepswedstrijden vanavond. We refereerden er al even aan met Ronald. Zweden, Frankrijk en Engeland, Oekraïne. Onze analist van groep 4, oud-profvoetballer Fons Vonds Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even Zweden-Frankrijk. Zweden is al uitgeschakeld en Frankrijk is zo goed als zeker van de kwartfinale. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, de Fransen die, die zijn zeker wat mij betreft, die gaan dat niet meer weggeven. Die, die hebben toch een knappe prestatie neergezet. En zullen dat vanavond tegen de Zweden afmaken die al uitgeschakeld zijn. Dus daar verwacht ik verder niet zo heel veel verrassend. Dan moet het komen vanavond van Engeland-Oekraïne. Beide makers nog kans door te gaan. En Engeland kan weer beschikken over Wayne Rooney. Zullen ze daar wat veel aan hebben? Ja, de, de, dat is natuurlijk de absolute kraker vanavond. Uh, Oekraïne, uh, dat moet winnen. En de Engelsen uh, hebben genoeg aan een gelijk spel. En ja, de vraag is, wat gaat Watson doen? Gaat hij uh, inderdaad uh, Rooney meteen in de basis zetten? Of houdt hij vast aan het elftal uh, wat de afgelopen week toch knap uh, met, met 3-2 wist te winnen? Ja, ik ben benieuwd. Ik wat, benieuwd adviseer wat, wat adviseer jij hem? Want Ronnie is natuurlijk niet de minste. Nee, dat is niet de minste. Dat klopt. Maar het, het blijft wel zo dat uh, ja, trainers ook wel eens kunnen zeggen... van: nou, we hebben een hele knappe prestatie geleverd, ook met, uh, met jonge mensen voorin. Hè, zoals mm. bijvoorbeeld uh, Danny Welbeck, uh, die ook de winnende goal maakte. Uh, Theo Walcott, die uitstekend inviel met een goal en een assist. Ja, de vraag is altijd, ga je dan uh, veranderen of, of hou je vast aan een succesformule? Ja, maar ja, Rooney heeft nieuw haar, hè? Dat schijnt ja, uh, het verschil dat uit. maken. dat klopt. Door. Misschien ja. brengt hij dan ook nog wat nieuw elan. Maar ja, het is toch uh, even afwachten. Ik, uh, het zou mij ook niet verbazen als hij hem uh, gaat brengen. En Dus dat hij hem even achter de hand houdt en ja, dan uh, misschien wellicht uh, in de kwartfinale zal starten. Ja, en dan Oekraïne. Uh, sprankelend voetbal en bevliegingen van Tsevchenko tegen de Zweden. Tegen Frankrijk konden ze niet bolwerken. Kunnen ze zich nog een keer opladen? Ja, nou goed, dat, dat, dat, dat kan zeker. Uh, gedragen, denk ik, ook door, uh, door de vele fans. Ja, zo, zullen zij uh, zeker voor gaan vanavond uh, tegen de Engelsen. Die, ja, de Engelsen kunnen wel eens de verrassing ook worden van, uh, van het toernooi. Als ze vanavond de kwartfinale halen, dan had niemand daarop gerekend. Dus dat is sowieso met al die afwezigen al een knappe prestatie. Mm. Dus ja, en, en ze hebben natuurlijk Steven Gerrard, die echt het elftal nu bij de hand neemt. En ja, ja. het ziet er bij de Engels, ziet het er best leuk uit, onverwachts. Ja. Onverwacht toch nog. En um, ja, voor het toernooi is het natuurlijk wel uh, interessant dat Oekraïne verder zou gaan. Hè? Nou ja, als thuisland bedoel je. Ja. Ja, nou goed, de, de thuislanden die zijn niet uh, kwalitatief de allerbeste. Nee. Polen, uh, Polen vond, ik, uh, vond ik nog wel meevallen, het voetbal. Maar uh, ook zij konden het uiteindelijk niet bolwerken. En Oekraïne ja, verwacht ik vanavond ook niet. Uh, ze hebben weliswaar waar. die uh, de wedstrijd wel zal gaan halen. Hij is niet helemaal fit. Maar verwachting is uh, toch uh, voor mij dat uh, de Engelsen door zullen gaan. En uiteraard samen met de Fransen. Frans Groenendijk, dankjewel. Alsjeblieft. Goedemorgen. Het is uh, negen minuten voor negen. Wij gaan, uh, laten we het voetbal even los, we gaan naar Microsoft. Want het bedrijf heeft uh, afgelopen nacht in Los Angeles... twee nieuwe tabletcomputers gelanceerd. Opmerkelijk, want de Amerikaanse softwaremaker uh, liet het bouwen van computers... altijd over aan uh, fabrikanten zoals Dell of HP. Internet-expert Roland Stekelenburg volgde de presentatie... van uh, Microsoft-topman Steve Balmer uh, en is hier bij ons. Roland, goedemorgen. Je hebt goedemorgen. hem nog niet, neem ik aan. Dat zeg je hebt hem nog niet, hè? Nee, Het hij is telkens, ook nog nee. niet te koop. Ze okay. hebben hem alleen maar aangekondigd. Nou, misschien heb jij dan wel weer. Je hebt al gast als eerste. Dat had ja. ik wel gewild. Maar... Vertel eens wat over die, die, die nieuwe tabletcomputers van Microsoft. Hoe opmerkelijk is het dat Microsoft nu zelf met die tablets komt? Nou, Het is een hele opmerkelijke en gewaagde uh, stap. En het is ook echt een wijziging uh, van strategie. Je zei het net al even in je aankondiging. Uh, Microsoft is natuurlijk toch vooral een softwareproducent. We kennen ze allemaal van Windows en Office en Word en Excel. En ze hebben eigenlijk nooit hardware gemaakt. Dat lieten ze over aan uh, ja, wie ook met hun besturingssystemen uh, apparaten wilde maken... Nou, daar zijn ze nu dus van afgestapt. En dat laat eigenlijk ook wel zien hoe grote belangen zijn. Want vergis je niet, Apple heeft de afgelopen twee jaar 67 miljoen iPads verkocht. Dus die tabletmarkt die, die is geëxplodeerd. En ja, Microsoft heeft daar totaal geen uh, positie. En ze moeten dus iets. En ze hebben denk ik geconcludeerd dat hun fabrikanten niet in staat waren... om fatsoenlijke tablets te maken. Mm -hmm. Dus er is ook een motie van wantrouwen naar die fabrikanten ja. toe... Uh, ja, en ze nemen het nu zelf in eigen hand en gaan proberen toch uh, de strijd aan te gaan met Apple. En kan ze dat lukken of is er zoveel als de tablet op de markt? Nou, ik heb het, de details bestudeerd en ik vind het toch wel een heel mooi apparaat. De reacties van de, de mensen die erbij waren in Los Angeles vannacht, die zijn ook heel positief. Uh, uh, behalve de gewone technische specificaties... zal je allemaal niet mee lastigvallen. Hij draait op Windows 8. Dat is dat nieuwe besturingssysteem van Microsoft... wat dit najaar uitkomt. En wat heel innovatief is, wat ze toch wel goed gedaan hebben... Uh, is dat er uh, in het hoesje zit een, zit een toetsenbord ingebouwd. Mm. Uh, dus dat betekent en daar zit Microsoft echt helemaal op in dat het een tablet is die je echt als een pc kunt gebruiken. Dat woord pc kwam ook tien keer terug in die presentatie dus ze willen het niet zien als een speelding of een apparaat waarmee je vooral leuke dingen kunt doen, maar het moet echt een tablet worden die je computer gaat vervangen. Maar is het dan niet een, een veredelde laptop? Nou, nee, het is een heel dun hoesje. Ja, ik ik uh, hou mijn vingers nu drie millimeter van elkaar. Nog zes... dunner dan de iPad nu is? Uh, nee, het hoesje. Op t, op de, uh, die klap je open, ja, vanaf ja. die tablet. En daar zit gewoon een, een volledig toetsenbord ingelouwd. Met ook, ook een trackpath. En oh, ja. dat betekent dat je op een heel andere manier op die tablet kunt werken. Ikzelf, bijvoorbeeld, ik, ik hou van mijn iPad. Je weet het, ik heb hem altijd bij me. Mm. Maar ik kan er niet op werken. Zodra ik echt serieus uh, moet, moet ik iets ga dan... doen, of, ja. of op Excel, of noem maar op. Ja, dan pak ik mijn computer. En Microsoft zegt dat uh, met dit apparaat opgelost te hebben. En als dat echt zo is, ja, dan is het wel een grote doorbraak. En ik begrijp dat, de, want daarom kwam ik erop... De, de tablet zelf van Microsoft ook dunner is dan de iPad op dit moment. Of? Ja, hij, hij, hij is ietsje dunner. Het, het maakt, ontloopt elkaar niet zoveel. Okay. Uh, het is hetzelfde formaat. Het is een heel mooi scherm. Hij is licht. Hij, hij heeft alles wat een tablet moet hebben... Uh, ziet er heel goed en mooi gemaakt uit. Dus ja, iedereen is toch wel heel enthousiast. Maar als je het op pc hebt, en als zij dat zelf ook steeds zeggen... dan moet ik ook denken aan USB-poorten, geheugen. Ja, zit er allemaal in. Uh, qua geheugen uh, matcht het uh, de iPad... tot en met zelfs 128 gigabyte op het zwaarste model. Uh, er zitten twee volledige USB-poorten in. Dat zit niet op de iPad. Nee. Je kunt hem aansluiten op een extern... Uh, externe monitor, dat, dat, uh, wat ook al zegt waar die voor gemaakt is. Dus ja, ik vind het toch wel een hele slimme positionering van, van die tablet. Dus zou jij, zou jij overstappen van over een iPad naar de service? Uh, wat onderscheidt de, de iPad Zo heet service-oppervlak. Ja. Oppervlak. Uh, ja uh, ik, dat weet je natuurlijk niet. Kijk, er zijn nog heel veel onduidelijkheden, heel veel vragen. Uh, hij is er nog niet. Uh, Microsoft heeft nog niets gezegd over de prijs. Niets gezegd over hoe lang de accu meegaat. Hoe houdt dat ding zich onder druk als je allemaal zware grafische applicaties draait? We hebben er nog niet mee kunnen werken. Heeft hij een mobiel 3G, 4G aan boord? Weten we allemaal nog niet. Dus de overstapvraag vind ik nog uh, wat te vroeg. En applicaties zijn ook altijd belangrijk, he? of of ja, die er gaan komen? Uh, gaan ontwikkelaars ervoor bouwen? Ja. Kijk, dat heeft Apple heel goed gedaan. Uh, ontwikkelaars kunnen heel veel geld verdienen op het Apple-platform. En hoe dat straks gaat lopen met, met uh, dit platform, moeten we maar weer zien. Goed, dan ander nieuws wat een hacker claimt op Twitter. Uh, 50 gigabit aan uh, klantgegevens van Visa en Mastercard buiten hebben gemaakt. Hij heeft een lijst met gegevens online gezet om zijn claim te onderbouwen. Uh, Roland, uh, uh, heeft hij gelijk? Nou, ik, uh, ik schrok er wel van toen ik het zag. Uh, deze uh, hacker heeft een goede reputatie. Dus mensen die hem kennen in het wereld, die zeggen... ja, dit is geen jongen die onzin verkoopt. Uh, hij heeft 113 pagina's gegevens online gezet op een blog die heet Pastebin. Die heb ik even doorgekeken. Hij heeft uh, de creditcardgegevens eruit verwijderd, zegt hij. Uit, uh, om het, uh, uit privacy-overwegingen. Maar zijn volledige namen, volledige adressen, mobiele nummers. Dus het is een een interessante uh, bestand van gegevens. Naam en toenaam, telefoonnummer, adres, wat ik al zei, alles. Er zitten Nederlanders bij, een stuk of dertien. Of waaronder ook een bekende Nederlandse sporter trouwens... die nog meegedaan heeft in Vancouver. Mm. Um, we kunnen nog niet helemaal zeggen waar dit bestand vandaan komt. Dat zou in theorie ook bij een grote uh, webshop of zo vandaan kunnen komen. Als het echt een hack is, wat deze hacker beweert bij Mastercard of Visa... is het echt een heel groot verhaal en heel erg ernstig. Maar nogmaals, er wordt naar, naar gekeken. Wij zijn ook met onderzoek bezig. En we hopen er vandaag meer over te weten te komen. De commentaar is er nog niet hè? van Visa of Mastercard? Nee, die zijn ook aan het onderzoeken. Als het zo is, dan misschien herinner je je nog bij Sony Playstation. Ja? Uh, hmm. Dan is het echt op dat niveau. Dus uh, goed in de gaten houden. Doen we samen met jou, Roland Stekelenburg, onze internetdeskundige. Dank je wel. in de radio in Sportzomer. Ik heb niks meer op mijn zolder liggen, ook niet meer in mijn kas. Ik neem je mee. Luister elke dag, ochtends rond tien voor half elf. En bij mijn marktplaats roept dan loopt mijn huis leeg. Ik neem je mee. Alle van de zon ben ik van Duitse bloed.